9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft meer tijd nodig om de brexit rond te krijgen. Dat zegt de Britse premier na urenlang overleg met haar kabinet over het brexit-proces. Ze wil af van de deadline van 12 april, maar wil wel voor de Europese verkiezingen van eind mei de onderhandelingen in haar land afronden. May wil samen met oppositieleider Jeremy Corbyn een plan opstellen voor de periode na de brexit. Of ze al met oppositie heeft overlegd, heeft ze niet gezegd. Mee probeerde de afgelopen tijd te vergeefs haar brexitdeal met Europa door het Britse lagerhuis te krijgen, maar dat mislukte tot drie keer toe. Vegetarische producten, met name als hamburger en steak, worden mogelijk verboden. Volgens de landbouwcommissie van het Europees Parlement misleiden ze consumenten. Een motie werd door de commissie met ruime meerderheid aangenomen. Nu moeten het gehele Europees parlement, de Europese commissie en de lidstaten zich er nog over uitspreken. Het verbod geldt niet alleen voor vlees, maar ook voor zuivelproducten. Het voorstel bepaalt dat plantaardige producten niet mogen verwijzen naar dierlijke producten. De griepepidemie in Nederland is voorbij, meldt onderzoeksinstituut Nivel. De epidemie heeft 14 weken geduurd. Van een epidemie is sprake als twee weken lang meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griep melden bij de huisarts. Dat was dit seizoen voor het eerst het geval op 10 december. De afgelopen twee weken zat het aantal grieppatiënten weer onder de epidemische grens. En dan voetbal. AZ heeft in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie twee punten laten liggen in Arnhem vanavond. Ondanks een 2-0 voorsprong speelde de ploeg van John van der Brom met 2-2 gelijk tegen Vitesse. En op dit moment speelt Heracles Almelo tegen Willem II... en zojuist is begonnen FC Groningen tegen de Graafschap. En dan het weer. Eerst nog onweersbuien met kans op hagel. De meeste trekken vanavond weg. Morgen is het wisselend bewookt met opnieuw kans op buien. Mogelijk met onweer. Het wordt morgen tussen de 9 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug in de studio van ZFM. Met 1 op 1 ZFM en mijn gast is nog steeds Karim El Ghebali. Ghebali, sorry. helemaal goed. Helemaal. Ja, sorry. Hey, um, even kijken, ik heb uh, aangegeven, uh, gevraagd aan jou of je een persoonlijk motto had... Um, en daar reageerde je op met... ik, heb, ik wil overal de beste in zijn... Ja. en alles niet doen zoals iedereen dat zou verwachten. Ja, dat het ook wel heb, heb laten blijken deze week. Mm -hmm. Dat ik dingen niet doe zoals mensen zou, zouden verwachten. Ja, dat eerste motto is gewoon... Weet je, ik, je leeft maar één keer... en waarom zou je niet overal naar het beste toe streven? Ik bedoel, je kan wel genoegen nemen met, met iets kleins. Dat doe ik ook. Ja. Als dat het beste is wat ik daarin kan behalen. Maar ik, ik heb altijd wel het idee dat ik gewoon... Ik, ik ben gewoon heel veelzijdig wat dat betreft. Ik bedoel, ik heb bij de radio gegeten, ik zit nu in de politiek. Mm -hmm. uh, ik, ben, ik ben leraar voor de klas geweest. Dus ik, ik probeer alles gewoon uit en ik kies dan wel wat het leukste en het beste is. En als je dan niet de, de doelstelling hebt om de beste ergens in te zijn, ja. dan, dan heeft het ook geen zin om het te doen, want dan heb je er ook geen motivatie voor, lijkt mij. Ja, dat, dus er zit wel een soort uh, competitief. Ja, maar daarom ben ik ook coach bij voetbal. En daarom zit ik ook in de politiek. Omdat dat natuurlijk dat gevoel brengt. Ook een raadsvergadering is wat dat betreft een soort van sportstressniveau ook wel best wel vergelijkbaar met een voetbalwedstrijd die ik speel Zeker als er een punt op de agenda staat waar ik ook gewoon echt me helemaal in vastbijt. Bijna hetzelfde gevoel als een zondag langs het veld. training. En is dan jouw waarheid de waarheid? Nee, natuurlijk, Totaal niet. niet. Nee, ja. Ik bedoel, er zijn meerdere waarheden en de beste waarheid, die, die, die, die moet, wat mij betreft, gewoon het, ja, het winnen, om het zo maar te zeggen. Die, die heeft alle kans om, om ermee verder te gaan. Ja, dat, dus het dat betekent wel dat mensen met goede uh, argumenten of wat ja. dan ook. Je eventueel kunnen overtuigen Tuurlijk. om iets anders te doen. Dat is eigenlijk het afgelopen week ook nog gebeurd. Ook weer rondom de Formule 1, de, rondom de financiering. Gaan we het uit de SIA financieren of gaan mm -hmm. we de toeristenbelasting met nog wel 25%, 25 cent extra verhogen? Ja, en ik heb echt op het laatste moment pas daar de, de knoop doorgehakt. En ook mede door de, de argumentatie van bijvoorbeeld Michael Koper en uh, van uh, Peter Kramer van de open set. Om ja. dat, dat op een gegeven moment gewoon dacht van dus, eigenlijk hebben ze daar gewoon een punt. Ja, dat, uh, dus je, je bent wel degelijk van het compromis dan. Ja, zeker. Dat, zeker. Uh, en te overtuigen. Dat, uh, en de tweede, het leven uh, zoals iedereen, uh, Oh, dat heb je net al gezegd eigenlijk. Zoals iedereen uh, dat leeft, is al zo vaak geleefd. Ja. Dat, uh, ja, <laughs> nee, ja het, waarom ja, ik, denk, ik heb helemaal geen zin in een standaard leven. Weet je, iedereen uh, heeft huis, boompje, bezig. Ik ga ook niet uitsluiten dat dat ooit bij mij zal gebeuren. Mm -hmm. Maar ik vind het juist leuk om te kijken naar... hoe je het leven ook op een andere manier kan invullen. In de zin van, doe gewoon wat je leuk vindt... en probeer gewoon zo veelzijdig mogelijk te zijn. Probeer zoveel mogelijk dingen uit. Ja, dat, uh, dus probeer en leef nu dus ja. eigenlijk. Ja. Dat uh, in het nu in plaats van in, in iets wat je, heel misschien veel mensen, kan. Ja, heel veel mensen streven in mijn ogen ook vaak een leven naar van, ik wil dan wat ik gesetteld zijn... dan wil ik een huis kopen dan. Maar uh -huh. ik ben daar echt, echt niet mee bezig, wat dat betreft. Ik denk gewoon... van ja, misschien wel inderdaad in het nieuw leven, maar... Ik, ik heb ook echt niet de doelstelling... zoals veel mensen hebben, om echt een, een mooie auto te hebben ooit. Het nee. maakt me echt helemaal niets uit. Uh -huh. Als ik een hele lelijke auto heb en heel gelukkig ben... dan vind ik dat prima. Maar heb je dan wel uh, dromen? Specifieke dromen? Ja, ik heb ooit in een vervelende groep dat ik minister-president wilde worden. Dus. <laughs> nou ja, het is een aardige droom. Ja. Dat, uh, uh, en misschien is Zandvoort wel de eerste opstap. Ja, dat weet, wie weet. En dan... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, is er een uh, partner? een Nee. Nee. Je bent Dat nog vrij gezellig. Als mensen ja. willen bellen, dan kan ik. Dan gaan we een datingprogramma ja. maken voor. Uh, we staan ja. nog niet op CFM, dus. Uh, Dat, uh, ja. ja, ik geloof het ook. Uh, dan. Uh, uh, uh, maar ik heb ik jou ook gevraagd wie in een. Uh, belangrijk persoon ja. geweest slash nu is in je leven. Uh, jij gaf aan dat een, een, een vriend, een hele goede vriend van ja, jou... Uh, eigenlijk mijn beste vriend eigenlijk. Komt. Je beste vriend. Uh, wat is zijn naam? Zijn naam is Niels. Voor mij luister ik ook nu mee. Dus hmm. uh, goeie avond Niels zou ik <laughs> <Ja>. wel zeggen. <laughs> nee, ja, nee, die, ik heb, ik, het is natuurlijk een heel stressvol en zwaar jaar ook voor mij geweest. In ja. de zin van politiek, hmm. um, de verkiezingen, er komt wel wat op je af. En in die tijd, ook met voetbal hebben we heel heel, heel nare dingen meegemaakt. Er zijn twee vaders overleden in oh. diezelfde tijd. Ja. Okay. Uh, mijn stiefmoeder is overleden in dezelfde tijd dus dat, dat er ook vanaf die kant wel enige stress en mm -hmm. uh, gedoe opstaat dat, dat is logisch en daar heb ik het ook gewoon moeilijk mee gehad ja. ik denk dat iedereen het daar moeilijk mee heeft mm -hmm. en hij was ook altijd er voor mij om me gewoon ook eventjes weer een beetje uit een soort van depressieve modus te halen om dan toch weer wat vrolijker naar dingen te denken en ik waardeer dat enorm en ja ik denk dat zonder hem ook echt niet deze week had doorgekomen. Oh, In de zin nee. van dat hij daar ook heel erg steunt. Mm -hmm. En ook omdat ik altijd weet dat ik wel een bepaalde basis heb... waar ik op terug kan vallen. Dan oh. is het ook soms wel wat makkelijker... om hele moeilijke beslissingen te nemen. Dus dat, dat vind ik, ja... Ik, ik heb dat nog nooit meegemaakt en ik waardeer dat enorm. Dat, uh, nou, dat is heel fijn dat die zekere nieuws ja. uh, er voor jou kan zijn. Ja. Dat, uh, uh, en echte vriendschap dus. Ja. Dat uh, al lang? nee. Nee. nee, eigenlijk zit ik bij dit voetbalteam ben. Het is Toevallig ook mijn rechtsbek uit mijn voetbalteam. Oké. Okay. <laughs> een hele slimme rechtsback zit dit. En uh, nee, de, de, de, toevallig zijn we met elkaar bevriend geraakt eigenlijk via het voetbalteam. En uh, eigenlijk ben ik met, dat is ook wel de grap, ik ben met mijn hele voetbalteam ben ik ook bevriend geraakt. Ja. Wat ook wel weer een soort van dynamiek met zich meewerkt. Want ik ben nu ook gewoon mijn vrienden aan het coachen en aan het trainen. En ja. Soms ook dan hebben we hem weer en dan wordt hij weer boos. En dan zit ik een uur later zit ik met zijn biertje te drinken en hebben we het hartstikke gezellig. Mm -hmm. Dat is een heel aparte dynamiek, dynamiek maar dat, dat is heel erg leuk. Uh, ik ga ook elk, elk jaar nu, we hebben het nu één jaar gedaan, we gaan het komend jaar doen. Gaan ook, ga we ook met een groep van het voetbalteam gaan op vakantie? Ja. Uh, dat, ja, dat is gewoon leuk. Het is geweldig. En die rollen kan je goed blijven scheiden? Ja, denk ik. <laughs> ik weet niet wat zij zijn. Ja, nee, ik denk wel dat ik het kan. Ik heb nog steeds over, ja, overwicht op de groep. En we hebben het voor mij ook allemaal heel erg aan zin. Mm -hmm. We hebben ook nog plezier. En ik denk dat het ook wel mijn lijn is, weet je, ook weer wat we, wat, wat we net over hadden, over die, die motto's. Het is ook gewoon leuk om met elkaar plezier te hebben. En, het mooiste is, zeker door afgelopen jaar, waar dus heel veel moeilijke dingen rondom het team zijn gebeurd, ja. um, dat we nog dichter naar, naar elkaar toe zijn gegroeid. En dat we ook echt een soort van elke vrijdag bij elkaar zijn. En dan hebben we echt lol met elkaar. En dan bespreken we mm -hmm. ook echt in het weekend gewoon de weken. Hebben plezier met elkaar. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om gewoon ook voor, voor iedereen eigenlijk gewoon een soort van vaste haven te hebben. Ja. Ik had het er laatst met wethouder Bluis van CDA nog wel eens over. Die, die, die heeft dat die is christelijk natuurlijk. Ja. En die ziet daar de kerk als het ding waar het naartoe gaat. Ik denk dat het voor heel veel jongens van mij. Uh, de, de, de voetbalclub en het weekend, dat vervangt. Of dat is. Dus yes. ja. Dat uh... samenkomt, gewoon lekker met elkaar, lol maken met elkaar, praten over het leven, mm -hmm. over de moeilijke dingen. Dat, uh... En dan is het ook jullie uh, basis ja. dan? Ja, dat, uh... we komen eigenlijk elk weekend gewoon bij elkaar terug ja. en vertellen dan hoe de week is gegaan en hoe we het met elkaar hebben. En... Lachen heel erg veel met elkaar en drinken ook wel een paar biertjes met elkaar. Dus dan wordt het alleen nog maar gezelliger. Van. <laughs> en ja, en het is ook heel mooi dat daar heel veel vriendschap uit ontstaat. Ik, ik bedoel, wie had het kunnen denken als ik dit, dat ik dit voetbalteam ging coachen? Ik ken niemand uit het team. Mm -hmm. Dat vervolgens daar zulke vriendschap uit ontstaan. En dat, dat waardeer ik enorm. Dat weten ze gelukkig ook wel. Ja, dat, nou had je het net even over de wethouder van, van het CDA, is het ja. toch? Uh, uh, uh, en die heeft dan de kerk. Uh, ben jij zelf gelovig? Nee. Nee, helemaal nee. niet. Dat, uh, en je ouders? Uh, mijn vader is islamitisch, mijn, vader, of, uh, mijn moeder niet. Nee, mijn moeder heeft ook ook uh, geloof. Maar gaat je vader nog steeds naar de, de, de moskee of Oeh, niet? Ja, niet? niet dagelijks, nee, maar ik geloof wel in de islam. Dat, uh, ja, oké. Okay. Uh, uh, en weet jij, dat is gewoon echt puur interesse ja, van ja, ja. mezelf hoor. Maar uh, uh, uh, weet jij waar hier in de buurt de dichtstbijzijnde moskee is? Ik denk dat die in, uh, in Haarlem is, uh, als je de snelweg afrijdt. Uh, oh ja, uh, ja. Bij, uh, bij, bij dat thema bij de havenbad. Ja, dat uh, ja, nee, die ken ik wel. <laughs> die ja, weet ik dan. Naast al. voetbalclub Heist. Uh, maar hier in de omgeving, directe omgeving, is er natuurlijk nee. niet één. Nee. Dat, uh, nee. Uh, dan uh, had ik nog even. Uh, uh, gaan we weer even naar een stukje muziek uh, die je gekozen hebt. Uh, dat is uh, Guy Sebastian. Uh, Before I Go. Ja. Wat uh, is daar voor jou? Iets. Wat is, wat er is, nee, ja, niks eigenlijk. Behalve dat het een heerlijk nummer is om naar te luisteren. En uh, Ik ben wel van de laatste tijd, waarschijnlijk omdat ik ouder word ook, ben ik wat meer van de gevoelige teksten. Mm -hmm. En ik dacht dat dit nummer daar heel erg bij aansluit. Het is gewoon een heel mooi nummer over iemand die vertelt uh, wat hij nog wil doen voordat hij, uh, hij weggaat of weg moet. Oké, okay. nou, gaan we luisteren.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 zijn we weer terug in de studio. Dan um, nou gaan we gewoon weer verder met ons gesprek natuurlijk. Ja. Want we willen weten uh, wie Karim El Gabbali <laughs> is. Uh, uh, wat is voor jou nou uh, uh, gewoon een persoonlijke motivatie, motivator geweest? Uh, om niet alleen in de politiek hmm. te gaan, maar gewoon uh, je in het leven. Een goede vraag, diepe vraag... Uh, ja, ja, mijn persoonlijke motivatie is gewoon dat je er ook alles uit moet halen. Heel simpel gezegd. Het is gewoon letterlijk gewoon van, leef de dag ook gewoon. Ja. Uh, kijk, kijk wat die dag brengt. En, en, weet je, elke dag kent zo zijn eigen dynamiek. En sommige dagen zijn moeilijker dan andere dagen. Mm -hmm. um, maar probeer niet, niet te veel te denken. En nu ik dit zeg, ik denk eigenlijk alleen maar. Want dat hoort ook bij een politicus. Mm -hmm. Maar als je zo min mogelijk denkt en zoveel mogelijk gewoon in, in de dag zelf staat... Wat mij dan ook geleerd is, zeker de laatste tijd. Ja. Uh, dat is heel belangrijk. Omdat je dan gewoon ook meer gewoon bewust meemaakt van wat er om je heen gebeurt. En ik vind het altijd heel belangrijk dat je om je heen kijkt en uh, ervaart wat, wat er gebeurt en wat je ziet. Ik ben ook bijvoorbeeld met een studiereis naar, naar Oost-Europa geweest. Mm -hmm. nou, je, je komt echt totaal uitgeput, maar met zoveel mooie ervaringen kom je terug. Ja. En dat is zo anders. En soms denk ik ook wel eens van. We mogen ons ook wel echt gewoon in onze handen knijpen dat wij, dat wij hier uh, op dit deel van de wereld eigenlijk zijn gekomen omdat je hier je, je, je hebt hier alles ja dat, Doel, uh, komt, wij komen niks tekort nee uh, nou heb je natuurlijk deze week enorm veel landelijke aandacht ook gekregen ja dat uh, um, um, maar uh, ligt daar ook je uh, je droom nou ja je zei al wel van uh, geen minister-president worden minister maar wil jij uiteindelijk richting Den Haag ja tuurlijk ik bedoel ik denk dat ik uh, dat politiek in mijn bloed zit ik denk ja. dat ik er met draag ja, hem over mezelf zeggen, maar ook wel redelijk goed in ben. Ik mm -hmm. denk dat ik wel een bepaalde snaar uh, raak die, die anderen misschien niet zo snel raken. Ja. Um, dus ja, ik wil natuurlijk ook door naar Den Haag. Uh, of ik dat deze week vermakkelijk heb, weet ik ook niet. <lacht> Aan de andere kant, ik denk dat landelijk wel eens een keertje achter zijn oren dat ze mijn sollicitatie ergens ooit zullen zien. Mm -hmm. Aan de andere kant denk ik ook van ja, het is wel best wel knap... dat als jij als lokale politicus of een lokale fractie zo'n standpunt inneemt... en het dan ook nog zo naar buiten brengt... En ja, de media dan ook zo te woord staat... dat dat ook wel iets zegt over hoe goed wij hier ook al op orde hebben. Nou ja, op zich hoeft het natuurlijk niet. Hè? Want in nee. principe was Jesse oorspronkelijk niet eens de meest favoriete. Nee. Dat, uh, en Jesse was meer de linkse GroenLinks'er. Ja. Uh, en na Femke Halsema natuurlijk... Femke Halsema uh, was, was meer rechts. Was meer de ja. rechtse. Uh, GroenLinks ging steeds meer op D66 lijken. Ja, dat klopt. Dat, uh, nu is dat eigenlijk zo goed als weg... Um... In de kern niet hoor. Ik denk dat heel veel mensen zich daarin vergissen. Want daar, daar sla je eigenlijk wel de spijker op zijn kop. GroenLinks is ook, be, heeft best ook wel een rechtse linkse vleugel, zeg maar. Ja. Uh, dus het is ook wel een partij... Het is natuurlijk verenigd met twee andere partijen. Mm -hmm. um, maar je, je merkt ook heel erg dat dat, dat dat ook in een partij zit. Ik bedoel, GroenLinks in Amsterdam is een totaal andere GroenLinks... dan die in, in, in Zandvoort en in Bloemendaal en in Heemstede. Ja. Wat toch weer net, weer net de andere kant is. Mm -hmm. Dus het, het, het, het, het wordt altijd heel erg simpel gezegd... alsof het één iets is. Ja. Maar ik denk zeker als je intern in de partij kijkt... dat het, die stromen die blijven bestaan. Um, Alleen nu is ja. degene van de andere kant... Uh, is nu aan de leiding, zeg maar. Maar is dan de communistische beweging... die er oorspronkelijk mm -hmm. zijn eigenlijk drie partijen natuurlijk ja. geweest... Uh, is die er helemaal uit? Ja, ik merk daar niets meer van, laat ik het zo zeggen. Nee. Natuurlijk, het zit in de, in de wortels van de partij. Mm -hmm. Dus ja... Uh, het zal net zo communistisch aanvoelen als de SP. Alleen wij hebben niet die strenge regels die de SP heeft. Nee, nee. Dus dat, dat, daar zit wel iets in. Mm -hmm. Maar nou ja, ik, nee, ik merk het niet. Nee. Ik denk juist dat het heel mooi is. Dat, ja, weet je wat je misschien wel ziet? Die beweging. Ja. Ik denk dat dat wel echt een terugslag is naar wat... Nou, communistische terugslag wil ik niet noemen. Maar het heeft er wel iets van weg. Ja. Een groep mensen staan en daar je woord doen. Ja. En een, ja, een soort van ander, andere visie ook hebben. Ik bedoel, kijk, Mark Rutte heeft altijd gezegd... dat de visie de is de olifant die het zicht doet belemmeren. Hm. Uh, ik denk juist dat Jesse Klaver heeft laten zien... dat wanneer je visie hebt, je daar ook heel veel mensen mee kan bereiken. Ja, en dat... dat mis ik heel erg in de politiek en ook hier lokaal. Weet je? We hebben het altijd wel over kleine deelprojectjes en kleine dingetjes. Maar als je heel goed gaat nadenken en je gaat kijken... Van, is het belangrijk om een visie te hebben op het geheel? Want aan die grote visie van het geheel kun je ophangen... wat je in die kleine deelgebiedjes wil doen. Groen, en dan ja. heeft het één geheel. En als je nu naar Zandvoort ook kijkt... Mm -hmm. kan veel zeggen van Zandvoort, maar het is geen één geheel. Nee, dus nee. Het is elkaar zootje om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat, nou ja, dat is ook wel heel duidelijk nog wel merkbaar in het dorp. Wat ja. ik heel eerlijk moet zeggen. Ik bedoel, je hebt over het spoor dus Noord en je hebt ja. Zuid en dan Bentveld. Um, en dan heb je ook nog meer naar zee en minder naar zee. Ja. Dat, um, maar um, um, door de klimaatdiscussie krijg je nu een beetje... dat mensen heel vaak um, GroenLinks ook soms gaan zien als de elitepartij. Ja, um, wat doe je eraan om daar juist weg van te blijven? Uh, ja, het blijft een beetje een uh, repeterend verhaal. Maar ik denk dat ik juist ook afgelopen dinsdag daar ook weer een voorbeeld van is. <laughs> ja. Want als je gaat kijken, weet je, GroenLinks is het ook bekend als de partij die graag feestjes verpest. Ja. Uh, we halen de letters I Amsterdam weg in Amsterdam. Uh, we, we zijn in de regio tegen de Formule 1. Mm -hmm. uh, noem het allemaal op. Wat ik denk is ook dat je heel erg belangrijk moet... Of dat is het, ik heb ooit een boek gelezen voor, voor, voor mijn opleiding... tot leraar en maatschappijleraar... en dat heette Gescheiden Werelden. Ja. En dat gaat eigenlijk van het principe uit... dat van de, van de onderzoeksraad voor de regering. Mm -hmm. Het gaat van het principe uit dat de elite heeft de macht in een land... Ja. en die bezuinigen steeds meer de dingen waar mensen... die minder goed opgeleid zijn, die bezuinigen ze weg. Ja. Dus faciliteiten waar ze graag naartoe gaan... dingen die ze graag doen, dat is niet belangrijk voor de elite. Want die elite heeft er niks aan, want die doen daar niks mee. nee En wat, wat ik vind en wat mijn visie op politiek gezien is ook... dat je ook echt gewoon juist de Forum voor Democratie stemmer juist de PVV stemmer... Uh, en ook de SP stemmer, juist ook bij jouw besluit moet betrekken. Ja. Die mensen die hebben de kleine portemonnee. Die mensen kunnen echt niet betalen wat, wat er nodig is... om het klimaat betaalbaar te maken mm -hmm. en haalbaar te maken. Dus daar moet je ten alle tijde ook wel op blijven kijken. Naar blijven kijken. En Je moet niet ook dingen van hun gaan afpakken. Nee. En dat gebeurt nu, mag ik, dat kan je eerlijk zeggen, dat gebeurt nu wel. Ja. En daarom ook, zoals het dat de Formule 1... de afweging daarin is ook, van, waarom zouden wij een volksfeest verpesten... Om ons, uh, om ons standpunt zo erg duidelijk te maken... waarvan iedereen al weet dat het ons standpunt is... Ja. zal ook een kans hebben om juist dat volksfeest... wat meer naar onze kant toe te trekken... Mm -hmm. waardoor het nog steeds wel een volksfeest is... en waardoor iedereen er plezier aan beleeft... en waar het ook nog eens een keertje wat beter is voor het milieu... Ja. dan dat het nu is. Ja. En ik denk dat, dat dat ook wel echt heel belangrijk is... in het, in het politiek en het algemeen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen in politiek en het algemeen dat, dat, dat vergeten. Mm -hmm. Mensen zijn heel erg bezig met hun eigen hakje en wat ik net ook zei over de PVV, VVD... Dat VVD niet, PVV, Forum voor Democratie en de SP-stemmers. Ja. Die worden best wel vaak vergeten. Ja. Ook omdat andere partijen zoals D60, CDA, um, Partij van de Arbeid, VVD hebben altijd al de macht gehad in het land. Ja. En tuurlijk zijn we een hele duidelijke kiezersgroep. Maar in het steeds maar daarin roleren van wie de grootste partij is, mm -hmm. staat ook het gevaar dat mensen die daar niet helemaal binnenvallen, worden vergeten. Ja, ja dus je begrijpt in principe wel dat deze groep mensen, uh, die of PVV, vorm uh, ja. van democratie. Forum, ja. uh, het Forum of uh, uh, SP stemmen, dat zij uh, eigenlijk zich steeds minder vertegenwoordigd voelen. Dat is ook logisch, denk ik. Dat, uh... die, bij de, die mensen die, die, merken, die merken van de crisis heel veel, want ze hadden geen werk meer. Mm -hmm. Vervolgens is de crisis weg en dan zien ze dat het allemaal hoosanna en leuk is, want de grote bedrijven krijgen weer geld. En zij zijn per saldo niks opgeschoten. Nee. nee. Zij hebben nog steeds de crisis in, qua, qua, qua geld. Mm -hmm. De situatie is nog hetzelfde, wat dat betreft. En voor de rest... Ja. Ja, het komt niet terug, wou je zeggen. Nee, en dat, uh... dat, maar dat is ook de hele discussie die we hier hebben gehad met, met de VVD natuurlijk. Over ja. het verlagen van de OZB. Zij zeggen van ja, de sterkste schouders hebben toen de zwaarste lasten betaald. Maar wat zij vergeet is dat mensen met een huurhuis ook OZB uh, hebben betaald. Mm -hmm. En ik ken de kei een beetje en ik ken heel veel woningbouwverenigingen. Die gaan nu niet, nu ze minder OZB moeten betalen, die OZB terug en door laten betalen aan de huurders. Nee, ze gaan niet hun beetje omlaag doen. Nee, nee dat, dat gebeurt nooit namelijk. Nee. Dus dan is het toch heel onrechtvaardig. Want die mensen hebben ook OZB betaald. Mm -hmm. En die zien er niks van terug. Nee. Zijn het zijn precies dezelfde mensen die er ook aan hebben mee betaald. Alleen ze hebben geen eigen huis. Ja. Nou, ik denk dat je dat veel rechtvaardiger en veel eerlijker kan doen. Ja. En tuurlijk, we kunnen ook. Die mensen die het dus meest hebben betaald. moeten significant iets meer krijgen dan de mensen die wat minder hebben betaald. Mm -hmm. Maar om dan nu zo'n maatregel te nemen. en het zo weg te zetten. van ja, maar dit hebben we besloten. want dit moet terug worden gedraaid. want dat was een crisismaatregel. Nou, daar ben ik fel op, op tegen. Je kan met dat geld. kun je zoveel. Andere veel belangrijke dingen doen. En ook kun je dan nog een deel van het geld wegzetten... om juist ook die mensen die de zwaarste lasten droegen... die ook te compenseren. Ja, dat... Uh, nou, dan gaan we... We zijn inmiddels alweer aan uh, uh, een stukje muziek toe. En dit is Coldplay met Live uh, in Technicolor Eye... Ja, Toe is dat voor mij twee keer Toe. Ja, sorry. Wat is voor jou belangrijk van Coldplay? Ja, Coldplay is het allerbeste band ter wereld. Er zal <laughs> nooit een beter bent bestaan dan Coldplay. Mm -hmm. En dit nummer, ja, eigenlijk moet je de clip erbij bekijken. Het uh, is een geweldige clip, het is een mooi nummer. Het gaat alle kanten op eigenlijk uh, voor Coldplay zijn. Het, dus ik denk ook precies wat Coldplay moet en zal blijven zijn, hoop ik, voor altijd. Mm -hmm. En ja, ik ben gewoon een heel groot fan van Coldplay. Ik, ik ken bijna elk nummer uit mijn hoofd en dit is denk ik wel mijn favoriete nummer. Ja. Nou, dan gaan we luisteren naar Coldplay met uh, Live in Technicolor 2. zijn weer terug in de studio. Uh, dan uh, uh, uh, de we hadden het net over je uh, mm -hmm. motivatie en dergelijke en dat over uh, of de jongeren of tenminste de uh, zwakste groep in Zandvoort uh, wel degelijk nog uh, een stem heeft. Ja, eigenlijk. Uh, nou zie ik zelf uh, GroenLinks als uh, nog steeds uh, eentje... ook voor de zwakkere uh, in ja. de samenleving. Uh, alleen we hadden het net al over dat het door de verduurzaming... heel vaak toch ook een beetje wordt weggezet. een Democratie ja. uh, wil, probeert het ook zo weg te zetten... dat het een elitepartij ja. is. Um, uh, vind jij dat het genoeg naar voren komt... dat verduurzaming niet alleen voor de elite is? Nee, uh, landelijk gezien ook niet. Ik denk dat we daar te hard op, op, op pushen... Mm -hmm. En dat je inderdaad in een soort tweestrijd... met mensen die het Forum voor Democratie aanhangen... en het Forum voor Democratie zelf... Ja, in een soort tweestrijd om te zien wat, wat wel of niet waar is... Om, omtrent het klimaat. Ja. En ik denk dat we die discussie al in de afgelopen tien jaar hebben gevoerd... of het klimaat wel degelijk slecht, of slecht gaat met het klimaat of niet. Mm -hmm. um, ik denk dat die discussie al achter ons ligt. En een partij als het Forum probeert die discussie weer te openen... en GroenLinks denkt daar weer te van kunnen profiteren, denk ik. Ja. Dus gaan ze zich ook als de andere kandidaat profileren? Wat volstrekt eh, logisch is. Mm -hmm. Of dat handig is, weet ik niet... Nee. Want je ziet ook wel dat het dagvak voor, voor klimaatbeslissingen... nu op, best wel aan het afbokkelen is. Ja. En dat is geen eens gestoeld op feit. Want het rapport is doorgerekend omtrent het klimaatakkoord door het CPW. Ja. En daar bleek dat het helemaal geen duizend miljard gaat kosten. Nee. Alleen wordt dat rechtgesteld in de media ook niet. Dus nee. mensen die snappen dat ook niet meer. Nee, nou, dat snap ik sowieso. Want ze hebben het heel vaak met politieke debatten en dergelijke... heel vaak ook ja. over cijfertjes. Of het nou over de economie gaat, maar nu dan over het klimaatdebat... Ja. gaat het ook weer over cijfertjes... Heel eerlijk, ik ben aardig politiek bewust, maar nou. ik snap er negen van de tien keer niet Nee, stas, van. Ik, ik zit in de politiek en ik durf ook wel te zeggen dat ik van sommige dingen ook echt niet snap. En dat is een beetje waar de politiek ook een beetje in verstand. We zijn niet meer beluisterbaar of goed, goed mee te redeneren voor dat het gewone volk. Ja. We gaan altijd de details in, landelijk, provinciaal, lokaal. Mm -hmm. En mensen kunnen het gewoon niet meer volgen. Nee. Je ziet ook de taal die wordt gewezigd in de Tweede Kamer. Wij proberen in de, in de gemeenteraad... Uh, Proberen vooral Michael Koper en ik... Uh, over het algemeen echt gewoon Nederlands te spreken. Ja. En niet met, met, met afkortingen komen. Ik weet dat ik net ook de SIA noemde... maar dat is de strategische investeringsagenda. Nee. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. En dat je het gewoon, met, gewoon in het Nederlands uitlegt... en dat je stopt een keertje met steeds de details ingaan. Want wanneer we de details ingaan... Ja. Dan, dan is de discussie slaat dood. Ja. Dus het gaat juist om de grote lijnen. Mm -hmm. Want de details die worden altijd wel ingevuld. En ja. daar kun je op een later moment ook nog... op een andere manier invullen. Dat kun je op, op sturen. Ja. Geen debat op details, want... Je kan gaan deta gewoon detail gaan debatteren over een schroefje... wat misschien groen is of blauw. Mm -hmm. Maar wat heeft dat voor zin als er een heel groot gebouw staat... van, van 10, 20 meter hoog? Dat het dan dat ene schroefje blauw of groen is. Ja. En dat gebeurt wel heel vaak. Ja, maar... ja ik, ik snap wel wat je bedoelt. Uh, wat ik, een heel ik ben een paar weken geleden in de gemeenteraad uh, mm -hmm. bij een raadsvergadering geweest. Uh, want dat is trouwens al meer dan een maand geleden, moet ik eerlijk zeggen. Uh, toen ging het even over de hondenbelasting. Ja. Uh, de PVV had een motie ingediend om die af te schaffen. Uh, nou steunde uh, GroenLinks deze uh, uh, motie ja. uh, ook. Uh, en in eerste instantie ging het door de PVV en door GroenLinks over kunnen we het afschaffen. Ja. Of in ieder geval even berekenen dat het afgeschaft <laughs> kan gaan worden. Um, dat was heel clean. Ja. Als ik eerlijk op zeggen, de discussie. Maar toen gingen de andere partijen erover uh, praten. En toen ging het over totale financiële dingen. Waardoor ik uiteindelijk niet meer wist... Uh, waar hebben we het nu over? Ja. En kun je nou wel of niet het berekenen? Um, uh, waarom denk je dat ze dat doen? Omdat ze het niet mee, misschien niet met het besluit eens zijn... of echt spijkers op laag water willen zoeken. Ja. Uh, ik, keek, ik herinner me dit moment nog eigenlijk als de dag van gisteren. Ik keek op dat moment Marco deen van de PVV aan. Ja. toont trouwens ook aan dat ik ook niet de PVV uitsluit... om met goede plannen te komen en die wel te steunen. En ik denk mm -hmm. dat het omgekeerd ook zo is. Ik denk dat het ook goed is voor de politiek zelf. Ja. Um, maar het toont ook aan dat, dat, dat bijvoorbeeld zo'n zo gemeenteraad... dan heel erg inderdaad op het detailniveau gaat, gaat overleggen... Terwijl Marco, Dane en ik dan elkaar aangekken van... maar dit gaat er toch helemaal niet over? Nee. We vragen letterlijk aan het college, we roepen het college op. maar mij was het zelfs een motie ja. om daarover na te gaan denken... en waar ze de dekking gaan zoeken... en of het wel iets oplevert of iets kost. Mm -hmm. dat is de discussie. Die voerden we ook zo van, kost het iets of levert het iets op? En opeens horen we mensen van, van andere partijen... gewoon echt letterlijk op detailniveau vragen stellen. Dus ik denk bij mezelf, maar dat, is, dat, dat zoekt het college toch uit? Ja. Dat, dat is niet, niet ter discussie. Dat Kunnen is, we het afschaffen ja. of niet? Dat, is, dat ja, was dat, de discussie. En aan het eind van de... Van de rit, is dat de hele motie niet, geen eens in stemming gebracht. Nee. Omdat de burgemeester toen half een toezegging achter iets deed... waarvan mm -hmm. wij ook dachten, van, wat, wat gebeurt er nou? Ja. Laten we gewoon stemmen over die motie. Mm -hmm. en toen gingen we een soort van voorstemming doen. Het, het sloeg helemaal nergens op. Nee. En ik snap dan echt wel dat mensen thuis zitten... die thuis mee zitten thuis of in, in de raadstal zaten... Van wat, wat gebeurt hier dan? Nou? Waar zit ik nou naar te kijken? Ja, zijn dit nou de mensen die mij besturen. Ja, nou ja, dat, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat had ja. ik op dat moment ook. Dat ik echt dacht van ja, maar nou snap ik er niks meer van. Uh, ik kijk ook wel eens naar de Tweede Kamer debatten en dan zijn er ook momenten dat ik denk, ik snap er niks meer van. Nee. Uh, maar wat doe jij er zelf aan om te zorgen dat mensen het wel weer snappen? Uh, ik, ben, ik ben heel erg simpel met mijn taalgebruik eigenlijk. Ik ja. probeer gewoon Nederlands te praten en. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te doen. Omdat mensen het dan gewoon simpelweg begrijpen. Mm -hmm. En ik zeg nogal vaak in de raad dat ik een domme vraag ga stellen. En dat is gewoon puur een vraag ook. Omdat ik weet dan dat, dat ik het misschien wel begrijp. Maar dat in de buitenwereld dat niet wordt begrepen. Ja. En ik denk dat zo'n verhelderende vraag ook best wel soms meewerkt. Om wel weer een beetje te begrijpen waar het over gaat. Ja. En ik probeer ook vaak gewoon even een kleine samenvatting te geven. Aan het eind van mijn, van mijn betoog. Dat mensen weten wat voor mij de essentie is. Ja. Waarop wij verder willen gaan. Ja, dat, dat nou moet ik eerlijk zeggen. Domme vragen is mij altijd geleerd. bestaan dat niet. Dat, nou, die bestaan wel hoor. Dat, uh, um, nou ja, vragen naar de bekende weg. Dat is ja. uh, eigenlijk... Dat is beter gezegd, <laughs> ja. ja. Uh, maar goed, ik snap, je, je wilt het versimpelen. Ja, en waar wij intern bij de gemeenteraad ook aan werken... waar we ook vaak wel mensen voor op de vingers tikken... in de zin van tegen elkaar zeggen van, wat doe je nou? Mm -hmm. Is het stellen van technische vragen. Er worden heel veel technische vragen... Stelt. En de technische vraag is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Ja. Dat is gewoon een vraag op heel erg detailniveau. Mm -hmm. Dus hoeveel bomen gaan we precies planten? Uh, waarom gaan we die soort, dat soort bomen planten? Ja. Dat zijn geen debatvragen. Nee. Want het gaat in het debat over bomen. Mm -hmm. over, willen we daar bomen om of niet? Ja. Heel simpel, hele basale vraag. En uh, ja, heel veel partijen die, die verzanden dan in een commissievergadering die dan ook echt extreem lang duurt. In het stellen van technische vragen, waarvan ik denk, die kun je voor het debat een week van tevoren sturen. Heb je voor het debat heb je, je antwoorden? En dan kun je gewoon over de hoofdlijnen debatteren. Ja, dat, uh, nou heb, heb ik jou ook uh, gevraagd, uh, um, uh, van tevoren al gevraagd: uh, wat is je grootste politieke succes? Mm -hmm. uh, is dat deze week of is dat uh, de overwinning bij de verkiezingen? Uh, uh, in, meer dan een jaar geleden. Poeh, uh, ik denk, nou, ik vind dit geen overwinning. Ik denk dat dit. Ik wil dat ook niet als een overwinning gaan framen. Want ik denk dat dit gewoon. Ja, eigenlijk gewoon doen is wat ik. Waar, waar ik ervoor ben. Dat is om, heel eerlijk. Ja. <laughs> en of de verkiezingen de grootste overwinning was. Ja, het is natuurlijk wel mooi om vanaf nul naar, naar bijna twee zetels. We misten de tweede zetel op 15 stemmen na. Oh. Omdat uh, om dat, dat te doen. Mm -hmm. um, ik denk dat onze grootste overwinning nog moet komen. Ja. Uh, want je verwacht groter te worden in de toekomst. Ik denk wel als ik de geluiden in het dorp hoor. Ja. Dat het wel erin zit. Dat. Uh... En het, als zouden we op één zetel blijven, dat zouden we ook niet voor uitmaken. Want ik bedoel, dat zijn het toch in dit geval zijn het ruim 800 mensen die ik toch tegenwoordig. Ja, dat, uh, nou ja, dat is toch redelijk... Uh, dat is best wel... Ik uh, ja. Als je ze allemaal thuis uitnodigt, dan uh, dat wordt het een drukke dag. Het <lacht> past niet eens in mijn huis, joh. Nee, ja, <lacht> <ook> is dus. er <lacht> um, Zijn er nou uh, dingen die jij... Uh, um, van tevoren, want je zei al van ik leef meer in het nu. Maar mm. in principe zijn er dingen die jij echt uh, na deze vier jaar uh, van bereikt wil hebben voor Zandvoort. Ik wil Zandvoort gewoon een stukje ja, duurzamer maken. En na die discussie natuurlijk over geld en noem het allemaal op. Mm. Ja, ik wil Zandvoort gewoon een stukje meer uh, ja, duurzamer maken. We, we wonen in een schitterende omgeving. We wonen midden in een natuurgebied. Ja. En is het nou zo moeilijk om iets terug te doen voor zo'n natuurgebied. En te zorgen voor onze eigen aarde. Mm -hmm. um, en dat klinkt misschien heel groot en heel vaag. Maar we merken allemaal wel dat, dat bijvoorbeeld het soms echt een rommel is... we zomaar vuilnis op straat gooien. Het, op, op het opruimen van het stationgebied ja. was daar een voorbeeld van. Waar we gewoon mm -hmm. echt naar de wet meerdere keer hebben van ruim het nou op, want dit ziet er niet uit. En het is niet goed voor, voor ons plaatje. Het is niet goed voor het milieu. Nee. Vogels eten het op, noem het dan op. Als dat soort dingen gewoon worden geregeld... Mm -hmm. en als elke voor gewoon net, net iets gelukkiger is... En ik weet dat het heel moeilijk te weten is, geluk. Ja. Maar gewoon net, net zich iets meer thuis voelt... en als we wat van die grandeur van vroeger terug hebben... Mm -hmm. dan ben ik na de, na over drie jaar heel erg tevreden. Heel erg tevreden. En denk je dat je dan nog een termijn gaat doen? Of denk je uh, van dat je andere stappen gaat nemen? Als het mij gegund is, dan uh, ik, ik sluit ik niet uit dat ik hier nog, nog vier jaar ben. Er zijn ja. nog genoeg dingen te doen in Zandvoort. Dat, uh, ja, nee, nee, ben ik. ben nu fractievoorzitter, je zou ook nog kunnen denken... aan misschien wel als we groter worden, wethouderschap of zo. Dat lijkt dat, me uh, ook wel leuk. Dat... Uh... Nou ja, dat zou wel... Uh, Dan kun je echt iets doen namelijk. Voor, ja, maar voor Zandvoort zou dat toch uniek zijn... dat er een, een, een wethouder vanuit GroenLinks is. Ik hey, denk dat dat nog nooit is gebeurd? Nee, nee dat, <laughs> dat denk ik zelf uh, ook niet. Uh, nou gaan we weer even naar een uh, nummertje... want we hebben er nog een paar te doen. Uh, dit is Chef Special uh, into the Future. Wat vind jij van uh, één, de Band Chef Special... want daar heb je me net ja. al iets over verteld... en twee, uh, van dit nummer? Nou ja, de Band Chef Special... het zijn onze buren uit Haarlem om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. Ik ben trots om, uh, om ook in Haarlem te geboren zijn. Omdat dit soort dingen uit Haarlem komen. Haarlem is een muziekstad. Ja. gegeten nog wel eens. Echt bandjesstad, bandjescultuur. Ik heb er ook heel vaak op school gezeten. als ik heb er op school gezeten niet heel vaak. Maar ik ben daar op school gezeten. Mm -hmm. En dan merk ik ook echt van die schoolbandjes. Yeah. Uh, Crashup is daar voor mij ook een voorbeeld van. Yeah. Uh, en dit nummer Into the Future uh, is ook een beetje ja, een links nummersje, denk ik. Yeah. Het gaat over de toekomst en uh, wat je daar allemaal uh, in gaat beleven. En hoe snel het allemaal eigenlijk wel niet gaat. Dat het soms goed is om te beseffen dat het allemaal... Uh, Heel snel gaat en dat je ook je rust moet nemen. Nou dan is hier Chef Special. Ja, Same Plaats je bazerme: Ring Cloud, je know they found me: find the Sandina.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 Was uh, chef special met Into the Future. Uh, we zijn er nog iets meer dan een kwartier uh, met één uh, op één uh, ZFM. Uh, en uh, we gaan het nog even hebben over um, uh, de school en dergelijke. Uh, waar heb je op school gezeten? Uh, helemaal vanaf het begin aan. Uh, ja, ja, vanaf beginnen ja, begin ik aan. Wat was je school? In Zandvoort op de Duingo School gezeten. Ja. Uh, daarna ben ik naar de Haamstede Barger gegaan uh -huh. in Heemstede. VMO-T. Daarna ben ik uh, MBO genoemd, maar dat beviel me niet heel erg. Nee. Dus ik ben een jaar gedaan en toen ben ik naar de HAVO gegaan, het ECL. Ja. het Lyceum in Haarlem. Vandaar ook de Pentjescultuur. dat weet ik daar echt van. Ja. Dat is daar heel groot. Eigenlijk is de zee van christelijk is eigenlijk de zee van cultuur daar. En daarna heb ik rondgezorven over allerlei opleidingen van media en entertainment management... tot bedrijfseconomie, tot leraar, geschiedenisleraar en maatschappijleer omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde doen. Dat betekent ook wel, denk ik, wie ik ben. Ja. zeilig en ik vind altijd iets heel erg leuk voor een tijdje. En dan denk ik van ja, ik zie het wel weer. Mm -hmm. Dus ja, en toen uh, gekozen voor leraar maatschappijleer. Ja. En nu ja, dan even een, een pauze genomen vanwege politiek. En ik denk dat ik misschien wel dat ga weer, wel weer gaan vervolgen na de zomervakantie. Dat Of wel. iets met so sociaal, iets gaan doen. De dus social work is daar een, een nieuwe opleiding voor. Mm -hmm. Even kijken wat, wat mij het best bevalt. Ik sluit echt niet uit dat ik leraar maatschappijleer afmaak. Want dat vond ik vond het ook wel... Uh, wel leuk, wel. leuk. Ja, ja. Is dat voor kinderen... Je had het tjerape niet horen als GroenLinks... dat je voor, uh, voor schoolgaande kinderen staat... en dat je een linkse leraar bent. <lacht> maar ik, ja, ik sta ik ook niet waarom je daarmee komt. Het is echt totaal onzin. Alsof ik als leraar voor de klas... Uh, daar GroenLinks-vraagstukken uh, staat... Uh, Beteken. Als je een goede docent bent, in nee, principe ja. niet. Wat dat heb uh... je eraan? Ik bedoel, daarmee is het, ik denk dat je daar alleen nog maar kinderen mee... meer tegen hun borst uit om überhaupt op zo'n partij te stemmen. <laughs> ja. ik, denk het ook. ik denk het ook. Ik denk dat de docent is ongeveer de minst populaire uh, uh, uh, kieswijzer voor, ja. uh, voor een... Ik denk uh... nee, dat ze dan juist iets anders gaan stemmen. Ja. <laughs> <laughs> maar misschien dat... heeft je dat ook wel gelijk... want iedereen stemt voor democratie natuurlijk. Dat, uh, nou ja, nou schijnt hij bij de jongeren niet zo populair te zijn. Nee, uh, nee, want daar is Jesse Klaver weer heel populair. Ja. populair. En het zie je ook met die klimaatdemonstratie natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat binnen bij jongeren, zij zijn natuurlijk de generatie, wij zijn eigenlijk de generatie die de gevolgen hiervan er, ervaart. ervaart. ja. Dat, en uh... als je het dan gaat ontkennen, en mm -hmm. Baudet komt trouwens ook uit Haarlem. Ja. Ik weet niet waar het mis is gegaan daar in Haarlem bij hem, maar uh, ja, dat, dat, dat, ik, ik snap dat gewoon niet. Ik bedoel, je ziet ook dat die jongeren juist, en dat is de ge nieuwe generatie, dat die daar heel veel waarde aan hechten, om dat dan zo fel tegen te gaan. Uh, snap je het? Nou ja, ik denk dat het bij Baudet ook ergens wel een. een, een verkiezingsretoriek ja. uh, bij zit uh, kijken, moet ik eerlijk zeggen. Dus, tenminste, als ik hem zie, dan kan ik hem daarin heel vaak niet serieus nemen... Nee. aangezien hij eigenlijk heel hoog opgeleid is... en hij wel degelijk beter moet weten. Ja, wat ik helemaal niet snap is bijvoorbeeld die tekst... die hij bezigde na de verkiezingsoverwinning. Ja, ik ben dan iets hoger opgeleid dan gemiddeld... maar ik snapte er echt helemaal nergens van. De oude van Minerva is uitgevlogen. Ja. Uh, allemaal van die rare moeilijke woorden van ik denk van... ja, ik moet hier echt even de dikke vandalen bij pakken... Mm -hmm. Ik denk, de, ik denk dat mensen daar ook wel van zijn hoor dat dat ook zo is. Graag. Ja, dat, uh, uh, nou heb je natuurlijk uh, wel weer dat, uh, uh, dat er mensen zijn die uh, uh, Baudet uh, uh, weer extreem wegzetten. Ja. Nou is hij natuurlijk wel in richting de extremere rechtse uh, kant. Maar hmm. het wordt meteen, uh, net zoals bij uh, uh, uh, Wilders wel eens gedaan is... Dat Wilders en Fortuyn denk ik ook. Ja, en Fortuyn ook. Uh, en het woord... Uh, God, hoe heen, nou kan ik weer niet op het woord komen. Uh, wat toen zo populair was. Uh, nou, ik kom er straks wel op, op luisteren. Op, ja. dus dit, uh, uh, demoniseren. Ja. Uh, is alweer een paar keer ook in de pers gevallen. Uh, maar uh, wat vind jij daarvan? Ik vind het heel dom dat al zeg maar, zo iemand als Freek de Jonge bijvoorbeeld. Uh, maar ook gewoon hoogleraren, leraar op scholen er zo zoveel tegen keer gaan. Ja. Ik denk dat je dan alleen nog maar iemand nog meer een podium geeft. En eigenlijk bewijst dat wat die zegt ook klopt. Ja. Um, nogmaals, waarom zou je niet gewoon naar zo iemand luisteren? Uh, zijn verhaal laten doen. En dan gewoon met jouw verhaal komen. En dan mensen kunnen zelf wel kiezen wat ze goed vinden. en Wat ze niet, niet wat goed het wel vinden of niet klopt. Ja. Waarom zou je zo iemand als Frikjongen zeggen dat je iemand moet tegenhouden? Tuurlijk heeft hij radicale ideeën. Mm -hmm. Maar die heeft de SP ook. Die heeft GroenLinks ook. Die heeft de Partij van de Arbeid. De VVD heeft ook hele radicale ideeën. Um, om iemand dan zo weg te zetten. Ik denk dat de geschiedenis al heeft uitgewezen dat dat niet de goede lijn is. Nee. Ik bedoel, dat... Wij zetten hier ook de PVV niet in de gemeenteraad steeds weg als de. De anti-moslim partij. Want één, die retoriek bezig is hier gewoon, gewoon echt niet. Nee. En twee, wat schieten wij ermee op? Want dan zou de discussie over anti-moslim anti -moslim gaan. Mm. Uh, terwijl het juist volgens mij moet gaan... over hoe we met z'n met, met allen een land of een gemeente of een provincie besturen. Ja. En nu gaat de discussie ook weer bij Baudet natuurlijk heel erg over... van meneer Baudet en wat zijn standpunten zijn. Maar dat, dat het lijkt me totaal onzinnig. Nou ja, hij bepaalt natuurlijk een beetje het politieke... Uh, nu momenteel de politieke agenda. Dus als hij iets zegt, dan wordt het meteen... Maar ja, dan is de vraag met wat, met wat bepaalt het dat dan? Want ik hoor hem vrij weinig zeggen. Nee, maar dat dat, dat. wat ik me bedoel is... de media duikt er zo op ja. en de mensen duiken er zo op. Ook politici laten zich verleiden. Door er continu maar op te reageren. Ja. Uh, waardoor het rondom hem draait. Kijk, je hebt, twee, je hebt twee mogelijke manieren. Kijk, we hebben met de PV's doodgezwegen. Dat is ook geen ja. goede nee. stel. En om er nu zo hard op in te springen vind ik ook geen goede stel. Ik denk dat je nee. daar een tussenweg moet vinden. Mm -hmm. Ik denk dat zij, uh, en dat bedoel ik Baudet en Wilders... Uh, en ook de uh, marine's van de SP... Problemen aankaarten, die ja. wel degelijk spelen. Mm -hmm. Ik ontken ook niet dat er een pro probleem is... met een deel van uh, mensen die een islamitisch geloof aanhangen. Mm -hmm. Daar is echt een probleem mee. Ik bedoel, je hebt ook radicale... maar je hebt ook radicale christenen. Mensen ja. die hun kinderen niet vaccineren. Nou ja, zelfs, dan krijg dan... je wel altijd de opmerking... die, bom, die uh, doen geen zelfmoordbom uh, uh, om. Uh, ja, ik, ik dat hoor de... ik vaak roepen. Nee, hè? weet ik. Maar ik heb ook wel een duidelijke visie op. Ik bedoel, kijk wanneer de islam is begonnen met, met de islam zijn... en wanneer het katholicisme is begonnen. Mm -hmm. Maar we zitten nu in het jaar 2019. Ja. Is de Islam rond het jaar 500 uh, tot stand gekomen. Al even 500 jaar af van, van, uh, van het katholieke geloof. En opeens zit je daar in de kruistochten. Ja. En doen we dan niet precies hetzelfde, maar dan omgekeerd. En dan ja. ook in Afrika en in, in, uh, in het Midden-Oosten. Ik ben het in dat opzicht helemaal en, met je en eens. ik wil het helemaal niet goed praten. Mm -hmm. Maar soms vergeet ik ook wel eens dat er geschiedenis bestaat. En dat we daar ook iets mee moeten doen. Ja. En ik denk dat dit wel echt ook een redenatie is. Natuurlijk leven we nu ook, ook zij leven in deze tijd. Mm -hmm. En zal dat zich in een andere vorm uiten. Maar wat ik heb geleerd ook op school en ook op de leraaropleiding geschiedenis. Dat de geschiedenis zich altijd wel herhaalt. Ja. Ik denk dat dit daar ook een vorm en een uitwas van is. Helaas. Helaas. Ik hoop ook echt dat het stopt. Want je ziet ook wel dat het wel afneemt. heb ik het idee. Maar ja, ik ben bijvoorbeeld. Mijn generatie is letterlijk opgegroeid met alleen maar aanslagen. Mm -hmm. het, is voor mij, het klinkt heel dom, maar het is voor onze generatie heel normaal om de tv aan te zetten en gewoon een bebloed iemand van een aanslag op tv te zien. Ja, ja dit is inderdaad waar. Moet ik wel uh, bij uh, aantekenen: dat toevallig van de week een uh, uh, artikel, volgens mij in het parool stond het, uh, over die aanslagen mm. en over het uh, uh, extremisme. Um, het is niet minder. Of het is niet meer dan vroeger. Nee. Het is uh, namelijk... want in de jaren zeventig had je uh, de wat linksere uh, extremisten... vooral en de IRA en de nou, ETA. Uh, de IRA heeft zelfs in Nederland aanslagen weten aan t, uh, plegen. Te, te plegen. Uh, wat ik ermee wil zeggen is... dat je het niet moet onderschatten wat er nu gebeurt. Maar je moet het ook niet groter maken als dat het is. Want toen die tijd was ja. het net zo harder. Alleen we zagen veel minder, want er was minder nieuws. Ja, en ik vind ook dat we... We, we, we gaan wel heel snel in de retoriek zitten. Dus dat het een ideologie is zoals de islam die iets pleegt. Mm -hmm. Ik denk dat het niet zo is. Het zijn debielen die heel erg dom zijn en die hele rare dingen doen. En ja. dat is het. Het is niet iemand. Het is niet, ik, ik, ik, mijn vader is islamitisch. Yeah. Ik heb hem nog nooit daarover horen spreken, gelukkig niet. En nee. Hoe kan dat? Omdat het gewoon niet in het geloven zit. Het. Nee. Dat het zijn bepaalde delen van bepaalde mensen met bepaalde gedachtgoed die dat doen. Maar die uh -huh. heb je ook binnen een christelijk geloof. Die heb je binnen elk geloof. Ja, dat, dus, uh, ik weet niet of je dat soort filmpjes kent. Op YouTube heb je hmm. een paar van die filmpjes. Dat uh, op een markt wordt een, uh, wordt een passage uit de Bijbel voorgelezen. Ja. Alleen die mensen weten niet dat het uit de Bijbel komt. Ja. Die denk, en de eerste vraag, waar komt dit uit? Dan krijg je heel vaak dat mensen zeggen, de islam. Ja. Uh, of uit de... Uh, nou, kan ik niet op het boek komen. Uit de Koran. Uh, uit de Koran uh, vandaan komt. Maar dan schijnt het gewoon uit de Bijbel te komen. Ja. Daar doel je op, neem ik ja. aan. Ja, en ik waar ik ook bedoel... Je vroeg net helemaal aan het begin van het gesprek naar mijn achtergrond. En ja. bijvoorbeeld... Ja, een heel mooi voorbeeld daar is. Je had daar op, op een gegeven moment de Arabische Lente. Mm -hmm. Daar bezetten ze het Tahirplein in, ja. uh, in Cairo. En wat zag je daar gebeuren? Uh, de, de, de, zeg maar de rustdagen zijn anders. Voor mij is de vrijdag voor moslims en de zondag ja. voor christenen. Op de vrijdag stonden de christenen om de moslims heen... om ze te beschermen die hun gebed aan het doen waren. En op de zondag zag je het omgekeerde gebeuren. Yes. Ja. Toen was het binnenste van het plein was het juist christelijk... en zonder de moslims het plein te beschermen. Ja. Um, en ik ben ook zo iemand die eigenlijk ervan uitgaat... dat elk geloof wel een soort van dezelfde basis heeft. Ik bedoel, Jezus is een profeet ook bij, bij, de, bij de islam. Dus mm -hmm. Ik denk dat, dat je wat dat betreft ook wel daar... ook een soort van vergelijk in kan zoeken. Ja. En dat als je naar het grotere plaatje wederom kijkt... en niet op detailniveau ingaat kijkt... Mm -hmm dat het wel ook echt genuanceerder ligt. Ja. Maar ja, haalt de nuance het in de media tegenwoordig? Nee, dat, dat is helaas... Niet. Helaas, uh, uh, helaas niet. Uh, dan heb ik nog even uh, de vraag... want dan hebben we het over de, uh, de islam... en de, de, de, de, de uh, extremiteiten. Ja. Uh, zie jij de politieke uitwassen die er nu zijn... dat ook als extremist... Uh, als een vorm van extremisme? Je bedoelt dan partijen partij als de PVV... Uh, ja. vorm van de VT, denk. Zou ik daar ook wel binnen willen scharen? Mm -hmm. Ik zie dat, ik zie dat niet, misschien niet als extremisme. Wat ik dat wel zie, is als, als een, iets wat niet helpt. En dan druk ik me heel rustig uit. Ja. En waarom ik me rustig uit wil daarover uit wil drukken... is heel simpel. Weet je, ik denk dat die mensen ook wel een bepaald idee hebben... Iets, het beste gevoel hebben met, met, met Nederland. Mm -hmm. Alleen op de manier waarop zij dat doen... denk ik dat je geen stap verder komt... en alleen maar eigenlijk teruggaat in wat we allemaal hebben verworven. Ja. We zijn al eenmaal een vrij land. We, kunnen, we, we leven met z'n allen samen. Mm -hmm. En als we dat al in discussie gaan trekken, dan, heb je, dan haal je letterlijk alle basis onder de samenleving weg. En ik denk dat het niet goed is. Nee. We kunnen beter dan gaan focussen op wat kunnen dan. Gewoon focus op de punten die we, jij aandragen. Ja. En wat kunnen we daaraan verbeteren? Mm -hmm. In plaats van dat we ze doodzwijgen of, of extremisten noemen. Tuurlijk mm -hmm. hebben ze extreme standpunten. Maar wat ik al zei, wij hebben ook extreme standpunten. Want, ja. VVD heeft extreme standpunten. OpenZet hier in Zandvoort heeft bijvoorbeeld ook extreme standpunten. Noem het dat maar op. Ja, dus het, je geeft eigenlijk aan... iedereen heeft wel wat extreme ja. uh, extremiteiten in zich. En de ene partij heeft dat wat meer dan de ander. Mm -hmm. En de ene partij focust zich daar wat meer op. Maar uiteindelijk hebben we denk ik allemaal één doel voor ogen. En dat is gewoon het beste land van Nederland maken ja. wat het is. En in dit geval het beste van zijn land maken. Dat, uh, je gaat in principe uit van het goede van... Van iedereen? Nee, ja, Totdat meteen. iemand iets anders bewijst ga ik ervan uit dat het een goed iemand is... en die het beste voor heeft met, met uh, wat zijn belang op dat moment dan ook is. Nou ja, dan bewijs je vooral ook met bijvoorbeeld dat je wel gewoon aangeeft... van nou ja, we werken gewoon samen met de Pvv ja. als het uh, om goede standpunten ja. gaat... Um, Daarbij, bijvoorbeeld de hondenbelasting staat ook letterlijk in ons verkiezingsprogramma. Dat we ja, dat dus weet waarom, ik. <laughs> waarom zou ik dat dan niet uh, dus voorstellen? Ja. Uh, ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik hoop dat het ook echt letterlijk gebeurt. Want ik heb 200 nou, En het kost elk jaar, ja, het kost toch Best wel wat. Ja. Dat, uh, um, dan uh, uh, zijn we bijna aan het eind van de uitzending uh, uh, gekomen. Wat is er nou iets wat jij de luisteraar nog per, uh, mee zou willen geven? Dat, ja, misschien sluit het wel uit, mooi aan wat ik net ook over de media een beetje zeg. Vandaag door de hele uitzending. Mm -hmm. Is dat je soms wat meer de nuance moet zoeken. En moet kijken naar het verhaal achter uh, wat er besloten wordt en wordt er gezegd. Mm -hmm. In plaats van dat je blind vaart op wat er wordt gezegd in de media. Of wat mensen tegen je zeggen. Het is heel simpel om nu op Facebook iets te zien of iets op te zoeken. Yeah. En dat als waarheid aan te nemen. Terwijl als je je verdiept uh, en als je meer kijkt naar wat het echt is. Je tot, tot een heel ander standpunt komt. Uh, Uitkomen. Nou, dan hoop ik dat we hiermee in ieder geval jouw kant iets meer van de, nou, ja, iets meer verdiept hebben, ja. zodat we, zodat je wel ook nu meer weten wie jij bent. Dan gaan we nog naar een, een nummer van jou die uit dus de fray met How to Save a Life. Wat is de reden waarom je die op? Jeugdsentiment. Jeugdsentiment. Nou, laten we luisteren.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 Ja, uh, dames en heren, we nemen nog uh, even afscheid van Karim El-Gabali. Ja. Uh, uh, dankjewel dat je hier uh, jouw verhaal wilde vertellen... en meer uh, achter, uh, ja, achtergrond uh, mm -hmm. wilde weergeven. Graag gedaan. Dat, uh, um, uh, ik hoop dat de luisteraars uh, genoten hebben van je aanwezigheid en van je verhaal. Dat hoop het hebben uh, uh, uh, een hele, hele zware twee uur gehad. Ja, <lacht> dat snap ik. <lacht> uh, ik hoop wel dat het gezellig was. Uh, nou ja, en uh, uh, volgende week zijn wij er niet, want dan is er een raadsvergadering uh, met uh, dit programma. Die week uh, raadscommissie vergadering. Uh, ik moet het wel goed zeggen, zeker als er een politicus ja, bij zit. Ik, uh, <lacht> uh, en de week daarop zijn we er wel weer. Uh, de gast is nog niet helemaal zeker, want we hebben nog geen uh, definitief ja gekregen. Maar uh, er zal dan weer een politieke gast zijn en dan doen we weer hetzelfde. 1 op 1, ZFM. Uh, en ik hoop u dan volgende week ook weer met Zandwoord aan het woord uh, aan de, uh, te dat u dat weer gaat luisteren. Uh, fijne avond allemaal.